In de Rotterdamse haven is opnieuw een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt in een lading bevroren fruitpulp. In een container uit Brazilië vond de douane 40 vaten met pulp en daarin waren de blokken met cocaïne verstopt. Hoeveel cocaïne het was wil het OM niet zeggen in verband met het onderzoek. Er is ook niemand aangehouden. Twee weken geleden vond de douane in Rotterdam nog ruim 1450 kilo coke. Ook toen was een deel van de drugs verstopt in vaten met bevroren fruitpulp. In Rusland heeft de politie vanmorgen een inval gedaan in het kantoor van de anticorruptiestichting van oppositieleider Navalny. Die werd erbij opgepakt maar kort daarna weer vrijgelaten. De reden is niet duidelijk. Navalny staat bekend als een criticus van president Poetin en zit geregeld vast. In juli werd hij gearresteerd omdat hij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou mensen had opgeroepen om te gaan demonstreren. Navalny zei toen dat hij in de gevangenis werd vergiftigd.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 En ondertussen zijn hier aangeschoven Hans. Ja, de, het, onze burgemeester David Molenburg, welkom. Dankjewel. En de bestuurder van Nieuw Unicum, Maarten de Bruyne. Maarten, Marten, Maarten, neem me niet kwalijk. Ja, Luister het nou. Ja, dat is één A te veel hè, Maarten ja. de Bruyne. Goed, we gaan praten over, als ik het goed begrepen heb, over de positie van Nieuw Unicum in het de Zandvoortse samenleving.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 Nog, maar voor hier hadden we kerstdiner... ...en dat is zo indrukwekkend om te zien. Er ja. zijn allemaal mensen met... ...ja, nou ja wij kunnen het zien, de, de luisteren natuurlijk niet... ...maar het zijn allemaal grote rolstoelen. Allemaal elektrisch. Mensen moeten soms met beweging van de kin... ...de rolstoel sturen. Dan is het denk ik heel, heel moeilijk eten. Ja. Naast elke bewoner zit dan iemand...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 Ja. Dit is in feite een stukje dorp binnen ja. het dorp. Dit is namelijk Nieuw Unicum maar daar wonen mensen. Nou, da Dames en heren, dank u wel dat wij hier mogen zijn. Ja. Ja, we zijn bij u op bezoek, horen we. Ja. <laughs> Burgemeester, al bijna 100 jaar... Of oh, 100 jaar, ik maak weer die fout. Oh. Bijna, bijna. bijna 100 maanden, in de, of nee, dagen in de... Ik ben echt in de, ik ben moe aan het worden. Um, 100 dagen in de, is Antwoord... Ook.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 allemaal beoordelen en dan gaan we die versterken.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 Ik, ik, was ga... al, ik was al bang dat je het daarover ging hebben en daarom, daarom zou hij die extra vraag gestelde vraag Maar um, ik ga niet weer over de voorganger beginnen, want u moet hem niet helemaal nadoen. Maar sowieso bent u aanwezig? Ja, dan, ja zeker. Ja. Dan heb ik iets heel leuks voor u. Uh, Hans praat het heel even vol. Ja. En wat bedoelt u met in januari? Gaat u de zee in of niet? Nou, laat ik zo zeggen, ik vind het in de zomer heerlijk om de zee in te gaan. Ja. Ik zal aan de kant, zal ik iedereen van harte toejuichen, maar ik ga niet zelf verdwijnen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 Dat was het uh, favoriete liedje van de burgemeester, wisten jullie dat? Ja. Hij was aangebracht, we zouden er eigenlijk nog even over hebben. Maar het was zoveel te bespreken aan de tafel net, uh, dat uh, was uh, niet uh, normaal. Um, sowieso deze avond of middag uh, is het natuurlijk hartstikke geweldig voor jullie. Hè? Applaus voor jullie zelf ook. Ja, ja we, hebben, we hebben twee missen aan tafel, dat is al de hele tijd aangekort. Ja, de mannen zitten al te kijken.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 Ja, superleuk dat ik er ook bij was als Rafaella ging Rafaella, hoe zijn de reacties in Zandvoort rondom jou? Uh... Ja, Heel positief. Ja? Het was super gezellig. Ik ben echt heel blij dat uh, jullie allemaal langs zijn gekomen. Ik waardeer het heel erg. En uh, ja, voor de rest is uh, het was een hele leuke dag, een hele leuke avond. <laughs> hoe word hoe je nou uh, mis van jullie land? Hoe, hoe begint dat beginstadium? <laughs>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 Of ja, werkt dat de top 5 moet altijd de speech geven ja. waarom jij het moet worden. In dit geval ze dan een interview van Piers Morgan. En nou ja, ik zat niet bij de laatste vijf, dus ik heb dat interview helaas ook niet nee. kunnen geven. Maar de top 5 is dat wel gedaan. En hoeveel zijn jullie geworden? Of is dat een uh, lastige dat, vraag? Ja, dat weten we niet. We dat zijn weet niet je in, niet. Uh, we zijn niet in de top 40 beland, dus dan weet je het gewoon niet. Oh, okay. we, we staan ook niet echt volgorde daarvan hoor. Nee, oké. Okay. Maar. Het was wel een beleving neem ik aan. Ja, zeker. Een mooie ervaring.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 voor je hulp en alle kanten. Alle gasten bedankt, de techniek, Jelmer Koper, uh, Henry en natuurlijk Leon van en alle anderen die ik vergeet. De directie bedankt dat wij hier aanwezig mochten zijn, maar jullie vooral bedankt dat wij in jullie huis mochten zijn. Applaus voor iedereen! Ja. Dit was de kerstuitzending vanaf het kunnen Unicum. Bedankt voor het luisteren. Eerst en tweede kerstdag worden we herhaald en uh, we hopen u snel weer te zien in het nieuwe jaar. Want vanaf het nieuwe jaar is het lunchen weer met een nieuw team. en. Uh,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 I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and for you And I think to myself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 Myself What a wonderful